Mark Hokke met het NOS Journaal. Taalscholen voor statushouders plegen veel vaker fraude dan tot nu toe werd gedacht. De Volkskrant ontdekte nepcontracten, cursussen die nooit worden gegeven... en taalscholen die eigenlijk alleen op papier bestaan. In ruil voor geld en cadeaus worden zogenaamde cursisten geworven... om facturen te ondertekenen voor cursussen die ze nooit hebben gevolgd. De regeling is dat erkende vluchtelingen... voor 10.000 euro per persoon Nederlandse les mogen volgen... De taalscholen krijgen pas betaald als de statushouder de factuur heeft getekend. In Halsteren is een man om het leven gekomen nadat de politie op hem had geschoten. Dat gebeurde in het huis van de man. De agenten waren daar naartoe gegaan na berichten over een verwarde man die zichzelf aan het verwonden was. Ze hadden de deur geforceerd en geprobeerd de man tot bedaren te brengen. Toen dat niet hielp schoot de politie. Het is nog onduidelijk of een politiekogel de man fataal is geworden. De Rijksrecherche doet daar, zoals gebruikelijk, onderzoek naar. De papieren waarmee Heinrich Himmler te vergeefs... de door geallieerde linies probeerde te komen... zijn 75 jaar na zijn dood opgedoken. De familie van een Britse inlichtingenofficier... heeft het document aan een museum geschonken. SS-leider Himmler wist na de capitulatie van Nazi-Duitsland... nog twee weken uit handen van de geallieerden te blijven... In Hamburg werd hij uiteindelijk door Britse militairen aangehouden. Kort na zijn arrestatie pleegde Himmler zelfmoord. Op station Rotterdam Centraal is gisteravond een jongen van 17 in zijn rug gestoken. Hij raakte daarbij licht gewond. In de buurt van het station zijn twee meisjes aangehouden van 17 en 18. En kort daarna meldde zich ook nog een jongen van 17. De politie vermoedt dat de drie ruzie hadden met het slachtoffer. Het weer, geregeld zon, maar er ontstaan ook stapelwolken... waaruit vanmiddag een enkele bui kan vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden af en toe regen. In het zuiden kan de zon even doorbreken. En ook twijt dan behoorlijk stevig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 DWK Media. Met een fiets heb je het goed voor elkaar. Daarom hebben we bij de ANWB nu ook alles voor de fiets handig bij elkaar gezet. Kijk op anwb.nl/slash fiets. Door het coronavirus is onze programmering gewijzigd. Volg ZFM Text TV, SIGO Kanaal 40 of onze andere media zoals de ZFM app en site voor het laatste Zandvoortse coronanieuws.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM oud Zandvoort. I'm a real wild one. Wild one, wild one, wild one. Wild one. Ja, dit was uh, Iggy Pop met Real Wild Child, oftewel The wild one. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio op de Tolweg. En wij gaan aan de tweede uur beginnen. En we hebben aan de telefoon nu Martijn Hendricks van de VVD Zandvoort. Goedemorgen Martijn. Het goede morgen. Ja, het is net goedemorgen. Nee, nee, het, nee, goede nee, middag. het is goedemiddag. goedemiddag. Sorry. Ja, ja, ik ben natuurlijk gewend aan goedemorgen Zandvoort ja, in de ochtend. Ja. Dus goedemorgen goedemiddag Zandvoort. Martijn. Goedemorgen Zandvoort in de middag. Ja, goedemorgen Zandvoort in de middag. Goed zo. Lekker dwars, zoals we horen ja. te zijn. Maar goed, Martijn. Ja, politiek. Waarom krijgt de VVD de schuld van het breken van de coalitie... volgens de OPZ? Het is een pittige situatie die er ontstaan is... Uh, ja, en ik heb ook niet het beeld dat wij de schuld krijgen uh, van iets. Um, dus dat beeld herken ik niet. Wat er is gebeurd is, er is uh, nou, bij die beruchte raadsvergadering een amendement uh, in stemming gebracht. Ja. Het college heeft, los van de inhoud van die weg en zoiets waar, waar het om gaat... Kijk, het college heeft gezegd, het is een onaanvaardbaar en onacceptabel amendement. Ja. En wij gaan dit niet uitvoeren. Nee. Nou, als je dat dan toch in stemming brengt, dan denk ik, ja, dan is dat de enige logische conclusie is dan dat het college aftreedt. Dus ik vind dat niet... Ja, ja, nou, is, dat, nou... is dat een logische conclusie? Ik bedoel, we hebben toen straks gesproken met Frits van Kaspel. En die zegt van Goh. Had dat niet op een andere manier opgelost kunnen worden, had je niet kunnen zeggen van. nou, is het wel of niet juridisch uh, een acceptabel besluit? Is het goed of is het niet goed? Zet er een advocaat op. Laat die advocaat uitzoeken of dat het juridisch ja. onderbouwd is. En dan kun je gewoon ondertussen verder gaan met wat je aan het doen bent, namelijk uh, aan het werk voor het dorp. En dan is er een juridisch antwoord. En een juridisch antwoord is natuurlijk in feite ook het enige uh, gevraagde antwoord. Ja. ja, dat ook best gekund. Uh, ik denk ook tijdens die raadsvergadering uh, is ook een paar keer door het college uh, een oplossing aangedragen. In de zin van we kunnen dit stuk terugnemen, het er later over hebben. inderdaad, hè, Om ook juridisch daarnaar uh, te laten kijken. Er is even, we kunnen in gesprek gaan met het circuit. Dan maken we er een motie van. Of we doen als college een toezegging. Of hè, allemaal van die manieren die er zijn om er nog eens even wat beter naar te kijken. Die openingen zijn door het college geboden. En de indieners en ondersteuners van het amendement hebben we toch in stemming gebracht. Ja. En op dat moment is er geen enkele discussie of gesprek meer mogelijk. Want ja, een amendement verbindt gewoon keiharde voorwaarden. En nou, het verschil tussen een amendement en een motie is dat een amendement... Het moet uitgevoerd, uitgevoerd worden. worden. Dat is gewoon een feit. Ja. En die voorwaarden zijn aan dat geld gekoppeld daardoor. Dus daarmee is er geen gesprek meer mogelijk en geen juridische toets meer mogelijk. En al dat soort dingen zijn niet meer mogelijk doordat het amendement is aangenomen. Maar ja. Martijn, was nou de gemeenteraad op de hoogte dat dat amendement zulke ingrijpende uh, gevolgen zou hebben voor, de, voor het college? Uh, ja, want dat heeft het college gezegd. Dat heeft het college van tevoren aangegeven? Ja, voordat het uh, in stemming is verwacht, heeft het college gezegd dat dit amendement is uh, onuitvoerbaar. Want we hebben een subsidie toegezegd, de weg ligt er al, dan kun je niet achteraf voorwaarden gaan koppelen. Uh, het is onacceptabel, want zo gaan wij als gemeente niet met uh, de mensen om. En het college heeft gezegd, wij gaan dit niet uitvoeren. Maar is het dan niet zo dat... En het uh... amendement, daar is geen discussie over het uitvoeren of niet. Dus de crux van die mededeling zit er in het wij gaan het niet uitvoeren. En ja. daarmee is de consequentie heel helder. Los van of je nou vindt, het college moet die consequentie er wel aan verbinden of niet. Die hebben ze aangekondigd. Ja. En toch is het amendement aangenomen. Dus inderdaad, men wist dat dit een consequentie was. En heeft daarmee moedwillig uh, de boel op scherp gezet en uh, opge opgeblazen. Ja. Zou het niet zo kunnen zijn dat het nog wat anders speelde wat we niet weten? Want dat ga je dan bijna denken. Want het gaat eigenlijk om niet zo heel veel. Het, het, het is wat Frits van Kaspel zei. Het is een conflict van niks. <laughs> ja, zeker. En uh, dat gaat ook niet echt per se. Uh, het, ik denk ook niet dat het over die weg gaat en of je die nou... Kijk, dat, dat deze mensen, dat je zo'n weg drie dagen gebruikt... Ja, daar kun je een hele politieke discussie over hebben... dat dat een beetje onzin is. Ah, half miljoen, hè, kost die? Ja, gebruiken voor een half miljoen, nou, inderdaad. Um, nou ja, de, de vraag maar, is ook of dat er een toestemming is gegeven... voor de manier waarop die nu gemaakt is, die weg. Ja, maar wat, wat ik eigenlijk wil zeggen... Wat er zijn eigenlijk tussen partijen wel grotere meningsverschillen dan, dan deze weg. Ja. Uh, kijk, nou ja, misschien is dat dan de reden waarop ze het uh, op scherp gezet hebben. Ja, wat, wat er dus achter zit, en dat heb ik tijdens de vergadering ook gezegd... is dat dit voelt niet als een discussie over, over de weg... en hoeveel dagen die uh, gebruikt kan worden. Dit voelt op een gegeven moment meer als een kwestie van vertrouwen. Ja. En dat zit hem ook in dat de wethouder heeft gezegd... van nou, ik wil best met dit amendement in mijn achterzak... de intenties gaan uitleggen bij het circuit en in gesprek gaan. Maar, eh, maar dan heb ik bewegingsruimte nodig. Dan moet ik in gesprek kunnen gaan. Ja. En uh, dan toch zo het is dan gebruikt als er zo'n toezegging komt... dat dan een motie of amendement gewoon wordt ingetrokken. En het feit dat dat niet gebeurt en dat er... Deze keer de voorwaarden aan werden gekoppeld. In combinatie ook een beetje met de toon waarop het een en ander ging en de opmerkingen die ook tussendoor werden gemaakt, maakte dat het ook meer een soort vertrouwenskwestie was in feite. Ja. De sfeer was verziekt, om het zo maar te noemen. Ja, precies. Ja, het is natuurlijk wel heel erg jammer en in deze tijd uh, die, dat kun je eigenlijk niet gebruiken. Hey, nee, je, je, je kunt uh, beter een college hebben wat. Ook al zijn ze het niet altijd met elkaar eens, dat hoeft ook niet, hè, want daarmee heb je ook verschillende politieke partijen. Ja. Maar uh, ja, als het dan zo ja, maar... op uh, scherp wordt gezet, dan is dat natuurlijk wel triest. Precies, en ik loop als ik naar het raadhuis kom, dan ga ik altijd lopend. En dan loop ik door de halstraat heen. En dan zie ik al die horecazaken dicht zijn, die zich afvragen: van nou 1 juni mogen we open, maar red ik 1 juni nog wel? Uh, of ben ik al voor die tijd failliet? Ja. Die zich ook afvragen hoe gaan we straks open op 1 juni? Wat hoe moeten we gaan doen met de openbare ruimte? Er is gewoon echt een... een zeker nu. Maar ligt dat stil dan nu? Dus het hele verhaal van wat ze nodig hebben om straks weer open te gaan... Uh, ligt dat nu stil bij de gemeente? Nee, dat ligt nu niet stil. Uh, er is ook voor mij vrijwel unaniem bij alle partijen die zijn het college... Moet gewoon zeker qua corona en dat soort dingen gewoon doorgaan. Ja. Uh, dat, en dat, dat gebeurt dat, ook. Maar ook niet per discussie, dat, daar zijn ze ook volop uh, mee bezig. Want dat zijn volgens mij de ambtenaren uh, die dat doen. Hè? Dat, dat is uh... Ja, en voor een deel natuurlijk ook van de wethouders en vooral de burgemeester uh, die daar heel actief in zijn. Ja. Uh, maar dit vraagt een aantal politieke discussies. Want als je zo'n als je bijvoorbeeld meer ruimte wilt voor terrassen, dan ga je de hoopzaad afsluiten om die terrassen groter te kunnen maken. Ja, vinden sommige winkels dat wel goed of niet? Dan, dan moet je op een gegeven moment politiek uh, knopen doorhakken. Ja. Dat kan dan, dan nu niet? Daar kun je niet uh, met elkaar over praten. Nou, dat is allemaal lastiger. Ja. Als er gewoon een stabiel college zit, een daadkrachtig college zit, gaat dat uh, een stuk handiger. En dat mis je nu wel gewoon. Ja. Ook, je ziet ook al de brieven van alle ondernemersverenigingen en koppels en uh, zoiets binnenkomen. Dat zich echt afvraagt van waar zijn jullie op dat gemeentehuis nou mee bezig? Ja. En eerlijk gezegd, als ik die brieven lees, dan denk ik van nou, ja, je hebt helemaal gelijk. Waar zijn we in op dat nou mee bezig? Maar hij kan er niet ondertussen gewoon doorgegaan worden met die gesprekken en over hoe men zeg maar, in het dorp denkt te kunnen gaan aanpakken. Dus inderdaad, de Halterstraat is natuurlijk wel een van de hot items. Hoe kun je die terrassen open krijgen zonder dat men de protocollen van de corona in de weg zit? Ja. Nee, dat gaat ook gewoon door. Maar dat gaat allemaal een stapje, een stapje minder hard... dan wat het zou gaan met een volledig in functie college en raad... die elkaar gewoon op die inhoud weten te vinden... En nu gaan alle gesprekken over hoe gaan we weer een nieuw bestuur vormen en ja. over een weggetje wat je dan drie dagen gebruikt. En ik denk van nou, we kunnen onze tijd wel beter besteden op dit moment. Ja, nou ja, misschien moet er dan inderdaad een, een derde partij komen om daar dan over te praten en dan kan ondertussen het protocol voor, het, voor de horeca in het dorp gewoon doorgaan. Ja, en dat zijn ook veel voor ondernemers zijn daar gewoon zelf mee bezig. Hè. Er is ook zo'n werkgroep actief die de, aan het bedenken is hoe dus gelukkig gaan, gaan de ondernemers gaan wel gewoon door. Ja. Is daar trouwens al een, een idee over, over die Haltestraat en over die terrassen daar? Nou ja, wat, wat ik net zei, daar wordt voor mij uh, over nagedacht in een werkgroep bij uh, ondernemers, in zitten ook de gemeente en uh, dat soort partijen. Ja. Uh, en die zijn nog bezig met uitdenken en uittekenen en hoe je alles uh, gaat doen. Ja, ik vond het trouwens wel opvallend dat we de eerste de, zeg maar de, de, de bedjes uitgezet uh, mochten worden vervolgens, uh, mocht dat dus weer niet, omdat het landelijk niet was toegestaan, en vervolgens zijn er op plekken. Uh, ...langs de kus ze wel weer neergezet. En, en hoe gaat Zandvoort daarmee uh, om? Ja, ik, ik heb begrepen dat die pilot uh, best wel succesvol was... ...maar toch niet is uh, doorgegaan. Dat rijdt wel jammer, want juist met die wetjes... Uh, ...kun je makkelijker zorgen voor die anderhalve meter... ...en je beordert dat allemaal een beetje. Maar... Dat nee, is dus ik vind niet gelukt. Nou, er is nog een hoop te doen, uh, heb ik het idee, uh, in het dorp. En uh, ja, uh, het wordt uh, vervolgd. Uh, wat, wat, wat vind jij van degene die uh, dit moet gaan doen? Die wat moet gaan doen? Nou, die, die, de, die nu de gesprekken moet gaan voeren met de wethouders. Erik, bedoel ik. Erik, oh, uh, ik het, ja, de, de informateur. Nou, die informateur, de, de gesprekken met, met de wethouders, maar met de politieke partijen. Ja. En de fractievoorzitter, om te kijken van nou, wat voor... Uh... Wat voor coalitie of college moet er nou, uh, nou gaan komen? Ja. Ja, dat is voor mij een, een uitstekende kandidaat. Ja. Je, ook, je hebt, hebt goede hoop dat dat, uh, dat dat tot iets... Ja, ik merk ook, hij is uh, druk aan het bellen op het moment. En dat staat natuurlijk uh, op afstand. Maar dat zorgt ook al voor dat hij best wel snelheid uh, maakt. Ja. ja. Je hebt er een goed gevoel over. Ja, zeker. En ik merk ook in het gesprek met hem dat hij wel snel door weet uh, te brengen tot de kern. En uh, voor mij gaat hij, uh, is hij, uh, hij, hij is ook als geen ander bewust van het tijdstuk die erachter zit. Ja. Dus dat is, uh, Zij gaat er voorbaan. misschien nog wel uh, achterkomen... Ja. wat nou de werkelijke reden is dat dit allemaal is. <laughs> ja, dat hoop ik. Ja. Nou, voor hoe we verder kunnen de komende twee jaar nog. Ja, ja, ja. ja dat is waar, want er uh, zitten ook weer verkiezingen aan te komen. Wat vind je trouwens van de verkiezingen in de landelijke verkiezingen? Heb je daar een idee over hoe dat zou moeten? Met uh, de stembureaus uh, in gedachten? Ja, ik zou denken, als er, als er ergens iets zal ingriften voor allemaal meter... is het zo'n stembureau. Ja. Dus dat, uh, ja... Volgens mij, uh... Moet dat bij ons niet een probleem zijn? Nee, tenminste een paar keer dat ik in het steenbureau ben geweest... zijn die hokjes die zijn al redelijk op anderhalve meter. Dus dat moet volgens mij gewoon... Uh... Ik zag het trouwens in die brief van de minister... dat het meer een soort... Ja, het is niet uitgesloten, maar dat zeker niet voorkeur. En het leek ook zeker niet noodzakelijk. Om het uit te stellen? Nee. Nee, Precies. dat lijkt me ook niet wenselijk. Om nee. het uit te stellen. Inderdaad. Kijk, misschien staan er wel lange rijen voor het steenbureau straks. Ja. Dat je anderhalve meter moet halen. Uh, werkt het uh, overigens uh, in, in zijn voordeel dat uh, meneer Van den Burg uh, ook uh, lid is van de Eerste Kamer bij de VVD-fractie? Uh, als onderhandelaar, als informateur? Uh, nou, hij heeft vooral gewoon een hele, heleboel politieke ervaring. Eerst in Amsterdam als lijsttrekker en onderhandelaar voor de colleges daar. Hij heeft bij Zaanstad een keer als externe informateur gedaan en in Vlaardingen ook een keer. Ja. Uh, hij, heeft, hij is acht jaar lang wethouder geweest en uh, fractievoorzitter. En, dat is dus, en nou, Eerste Kamerlid. Want het is dus gewoon iemand die gewoon weet hoe politiek werkt en hoe het openbaar bestuur uh, werkt. Ja. En daar hebben we gewoon wel voordeel van. Ja, precies. Ja, inderdaad. Hij had uh, de gemeente Zaanstad en Vlaardingen ook geholpen ja. met de coalitievorming. Dus uh, wellicht is hij inderdaad een, een goede kandidaat, om het ja. maar zo te zeggen. En over zijn informateur, ja, hebben heb we er voordeel van dat hij van de VVD is of niet? Dat geloof ik niet. Uh, een goede informateur is iemand die juist een beetje boven de partijen staat en uh, die gesprekken in goede banen kan leiden. Ja, nou goed. We gaan er maar vanuit uh, dat er uh, iets positiefs gaat gebeuren. En zo snel mogelijk. Want uh, ja, bij, uh, bij wij als bevolking, of als uh, Zandvoortse bevolking, zitten ook te wachten op uh, iets positiefs wat dat betreft. Precies. Nou, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Goed zo. Dankjewel uh, Martijn. En uh, we wensen aan. je nog een heel fijn weekend. En uh, graag uh, ja, tot een volgende hetzelfde. keer. En tot ziens. Yes. Doei. Goed. We gaan luisteren naar uh, muziek uh, en Lee. Two times. SHUT Dit was uh, Rod Stewart met Day You Think I'm Sexy. Nou, uh, als het goed is, hebben we nu aan de telefoon Peter Kramer. Helemaal. Goedemorgen, Peter. Het is gelukt. Goedemiddag al. Goedemiddag. Ik moet morgen, daar zo het aan wennen. Goedemorgen, Zandvoort in de middag. Goedemiddag, Peter Kramer. Wat fijn dat we je aan de telefoon hebben. Het was even ingewikkeld, want we kwamen steeds bij de gemeente Haarlem, Haarlem uit... met het nummer wat we hadden gekregen, maar uiteindelijk is het toch gelukt... Nou, dan werkt die samenwerking wel dus. Ja. Nou, ik heb, Peter, ik heb uh, Gertje al van Kijk moeten bellen voor jouw nummer. <laughs> nou ja, okay. het maakt niks uit. Goed. Ja, nou goed. Uh, ja, je, je bent uh, uh, erin geslaagd om iemand te vinden... dus om uh, de opdracht te aanvaarden... voor het vormen van een nieuw uh, bestuur... Ja. bij de gemeente Zandvoort... Um, was dat ingewikkeld of had je al heel snel uh, jouw oog op deze meneer laten vallen op Erik? Nou, hoe je dat uh, toen uh, de een aantal fracties vroegen van uh, als grote partij van uh, wil je een informateur aanzoeken? Uh, en uh, ja, dat heb ik uh, uiteraard aanvaard. Toen heb ik ook uh, aan de partijen gevraagd als jullie suggesties hebben, kom uh, met suggesties. Nou. Uh, Martijn Hendricks van de PVD die is met een suggestie gekomen. Ik heb uh, samen met uh, de burgemeester zijn uh, bestand doorgenomen. En uh, ja, uh, heel bijzonder, uh, de Erik van den Burg zat uh, zowel in het bestand van de burgemeester als uh, Martijn Hendricks die hem aandroeg. En uh, ja, persoonlijk uh, had ik ook een bepaalde ervaring met hem uh, als wethouder. Dus uh, dat was uh, drie in één. Ja. Dus zo ingewikkeld was het niet. Ja. Eigenlijk uh, op het moment dat ze het hebben gevraagd, uh, zondag zijn we uiteindelijk met hem in contact gekomen. week zondag. Uh, maandagavond uh, heb ik met hem uh, een conference call gehad. En uh, ja, vol enthousiasme heeft hij het uh, opgepakt. Ja, nou ja, goed, daar gaat natuurlijk nu uh, het, het verhaal over dat, dat hij moet natuurlijk nu zijn werk gaan doen. Hè? Zijn informateur zorgen dat het weer. Uh, een beetje bestuurlijk gaat worden in het dorp. Dat staat natuurlijk buiten het feit uh, waar, waar de discussie over is geweest. Maar, maar misschien nog even tussendoor. Het is niet de bedoeling dat hij... Kijk, in eerste instantie is hij, heeft hij nu met, een, uh, met de partijen... één of meerdere malen gesproken. Ja. Uh, hij heeft met de wethouders gesproken. Hij heeft met de burgemeester gesproken. Hij moet nog een aantal gesprekken wil hij nog voeren. En dan verwacht ik dat hij eind... Van, uh, in de loop van maandag met een advies komt... Ja. welke partijen, uh, zeg maar, uh, dan maar eventjes oneerbiedig gezegd... het met elkaar uh, gaan uh, doen om te kijken of er een, uh, ja, een nieuw college is te vormen. Ja. Uh, Peter, ik heb, ik heb dan een vraag. We hebben dus straks ja. een uh, interview gehad met uh, uh, Frit van Kaspel. Ja. Uh, die zei op een gegeven moment iets interessants... en dat was dan dat als dit juridische uh, verhaal... wat er dus nu speelde met die motie... die is ingediend, het amendement. Ja. Als dat juridisch niet haalbaar zou zijn... voor een rechter, dan had de burgemeester... het kunnen voordragen aan vernietiging bij de kroon. Ja. Waren jullie ermee akkoord gegaan... op het moment dat er was voorgesteld... van nou, uh, we vinden dat nogal iets... wat hier wordt gedaan... want we kunnen dat niet uitvoeren. Um, als we dat... Voorbrengen bij een juridisch adviseur of een advocatenkantoor die ernaar gaat kijken en dan komt een bepaalde uitslag af van nou dit houdt niet stand voor een rechter. Zouden jullie daar dan mee akkoord zijn gegaan om het niet op dat moment in stemming te brengen? Ja, weet je... Dat is een lastige. Nee, nee, nee, zo geen lastige. Uh, kijk, uh, ik ken Frits natuurlijk uit mijn vorige leven als wethouder. En uh, als er eentje een politiek dier is, dan is het Frits van wel en die weet het als geen ander. Maar het meest vreemde is dan om dat op dit moment te zeggen, terwijl dat amendement dat, uh, lag al twee maanden... Uh, lag dat al bij de wethouder. Dus als zij op dat moment... Uh, twee weken terug al van mening was... dat het niet uitvoerbaar was... Uh, dan had zij op dat moment al dat onderzoek kunnen doen. Nou, dat is helemaal niet gebeurd. Er zijn nog geen argumenten in de, de uh, twee avonden geweest. Dus uh, er was helemaal geen aanleiding... om uh, te bedenken van... Uh, ik, uh, als dat amendement is aangenomen... dan ga ik uh, bij de bestuursrechter vragen om vernietiging. Dus uh, ja, dat had dan... Ook daarvoor kunnen gebeuren. Dan had deze, stel dat het zo geweest had, had deze situatie niet eens ontstaan. Ja, maar was het dan niet zo dat als de uh, wethouder dat had gedaan, dat de spanning dan helemaal op scherp, uh, Nee, nee, waarom? waarom? Kijk, dus er is ook helemaal geen spanning. Ik, ik snap ook niet dat er uh, allerlei woorden worden gebruikt als spanning. Nee, uh, er is gewoon een democratisch besluit door de meerderheid genomen. En uh, vervolgens uh, gaan we verder. En is het aan het college om die meerderheid netjes uit te voeren. En dat vind ik dan wel van de VVD. Kijk, de VVD heeft op zaterdag hè, dan alvast, hè, dan laat ik het dan zo even dat noemen, de stekker eruit getrokken. Omdat zij het niet eens waren met uh, de inhoud van het amendement. En vervolgens uh, daaraan koppelde dat het ook een bepaalde vertrouwenskwestie was. Nou, dat hebben ze gezegd. Maar vervolgens schrijft uh, Hendricks ook. En dat vind ik. Niet of wie dan ook die geschreven heeft, dat vind ik ook uh, heel uh, keurig, Van het is een democratisch besluit en dat moet gewoon uitgevoerd worden. Ja. Dat zij er om een andere reden niet overheen zijn, dat is wat anders. Maar het is gewoon, er zijn gewoon vier partijen die hebben een amendement ingediend en ja, college, dat moet je uitvoeren. Ja, misschien kunnen jullie nog herinneren van het Watertorenplein. Dat wethouder Bluis eh, zeg maar, met het mediation akkoord kwam. Daar werd een amendement ook aangenomen. Nou, ik zie de Bluis nog met het stoom uit zijn oren uit de raadzaal uh, weglopen hè, en vervolgens in de krant, En nou gaat het weer jaren duren, uh, maar hij heeft wel die handschoen toen opgepakt, zijn op, is opnieuw de gesprekken gaan voeren. En vervolgens is hij naar de raad gekomen met een veel beter resultaat en het resultaat wat de raad ook daadwerkelijk daarna omarmd heeft. Dus. Het is gewoon niet meer en niet minder... een college had gewoon dit uitgevoerd... en dan had er niks aan anders geweest. Ja. En al had je dan op dat moment... Hè, als je in de uitvoering was... dat er iets was gebeurd... waar je niet eh, zeg maar eh, kon uitvoeren... had je altijd teruggekomen naar de raad. Ja. Dus ja... er worden allerlei verwijten over en weer gemaakt. Ja, dat is natuurlijk maar, altijd zo. Hoor. Dat is politiek ja. natuurlijk. Ja, maar, er, er is dus een besluit genomen... wat waarschijnlijk juridisch niet haalbaar is... dus niet uitvoerbaar. Ja, nee. nee, maar... Nou, dat vraag ik aan jou. Nee, ja, je concludeert het nu. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is niet zo. Nee, maar wie zegt dat? Er is helemaal geen juridisch... Er is gewoon... En waarom zou het juridisch niet uitvoerbaar zijn? Kijk, het college heeft een besluit genomen... tegen uh, zeg maar, het advies zelfs van de provincie. Die gaat zelfs een rechtszaak beginnen tegen de gemeente. Ja, nee, maar goed, dat, dat is duidelijk dus, inderdaad. Dus daar kunnen ja, ze ook niet omheen. Hetzelfde. Daar gaat het amendement ook over. Ja. Het amendement gaat erover van, het, die weg is er voor calamiteiten. Ja. En, voor en niet voor 50 keer per jaar als het een evenement is. En voor 50 evenementen, daar hebben wij geen besluit voor genomen. Dus ja, ja dat dus is het duidelijk. Is... Maar goed, nu even, even terug ja. uh, omkijken. Uh, met, met welke partijen uh, zouden jullie willen samenwerken? Nou, ik uh, ga nu niet een voorschot nemen. Kijken wat ik gezegd heb tegen de informateur. Wij lopen niet weg om uh, zeg maar bestuurlijke verantwoording te nemen. Maar ik laat het even aan de informateur over. Die alle gesprekken nu aan het voeren is. Om uh, zijn advies uh, straks te horen. en uh, zeg maar In mijn opdracht naar hem heb ik gezegd. Van, ik ga dan niet uh, zeg maar zeggen. Van, uh, is dit nou goed of is dit slecht? Zijn advies. Dat gaan wij opvolgen. En als OpenZ daarbij zit, dan uh, nemen wij onze verantwoordelijkheden. Daarin zit OpenZ er niet bij. Ja, dan zullen de andere partijen het met elkaar moeten kijken op welke wijze zij eruit komen. Dus uh, het is één van de informateur om met zijn advies te komen. Nou, het is in ieder geval wel goed te horen dat, er, dat alles nog open is. Dat alles mogelijk is. Dat jullie niet al bij zeggen van nou, met die partij, daar willen we niet meer mee in het college. Ik heb gezegd, joh, en uh, dat kan ik hier ook wel zeggen... ik sluit niemand uit. Uh, kijk, ik sluit in mijn leven niemand uit... En natuurlijk, uh, hè, uh, als je dan eventjes naar je persoonlijkheid, je wordt wel eens verliefd op iemand. Hè, maar uh, daar kies je niet altijd voor. Uh, uiteindelijk trouw je er met één. Ja, en hier zou je er met twee of met drie moeten trouwen. Jeetje. En dan moet je weer verder gaan. Het, over... ja, het overkomt je. <laughs> ja toch? Ja toch? Ja. Nee, je, je, ja. Moet, je moet niemand uitsluiten. Het gaat tenslotte om het belang van Zandvoort. En... Uh, uh, ja, en we hebben in ieder geval... Uh, maar zouden nou, ja, de anderen daar ook zo over denken? Zouden, zouden inderdaad de andere partijen ook met u uh, willen samenwerken? Ja, maar dat zou je aan die andere partijen moeten vragen. Ja. Maar er is geen, er is geen uh, re regel, zeg maar, uh, die heel stiekem zegt... Van, nou, we, daar zijn we nu wel klaar mee, daar, daar gaan we niet meer aan beginnen. Nee, kijk, de, de, het is al ingewikkeld genoeg met zoveel partijen als we in Zandvoort zijn om een uh, zeg maar een soort coalitie te sluiten. Dat is al ingewikkeld genoeg. En ja. natuurlijk liggen er grote verschillen. Hè? Uh, Pvv met Groen, GroenLinks. Ik noem maar eventjes een extreme. Ja, ik zie uh, de heer Van Tichelen niet met de heer Elke Bali uh, samen op één stoel zitten. Al gaat het over duurzaamheid. Dus, uh, dus in die zin... Er zijn verschillen. Uh, even als voorbeeld. Ja. Dus er zijn ook grote verschillen natuurlijk, ja. Uh, politiek. Ja, en uh, de vraag is, uh, als uh, de informateur daar straks mee komt... of in de formatie, als dat soort partijen met elkaar zouden, eventueel zouden willen samengaan... of die het met elkaar uitkomen op dat gebied... Dus, ja. Stel je nou voor dat het, dat het toch wel een heel ingewikkeld verhaal wordt, moeten er dan verkiezingen komen? Nou, verkiezingen komen er zo en zo niet. En kijk, je komt er altijd uit. Je komt altijd als zou je een minderheidscoalitie krijgen of als zou je een zakelijke, een zakelijke coalitie krijgen. Je komt er altijd uit. Kijk, uh, ik ken in ieder geval uh, uh, mijn mederaad, raadsleden allemaal. En uh, ze zijn er uh, niet op uit om uh, het zeg maar, nog ingewikkelder te maken voor Sanford, dan het al is. Kijk, en uh, dat is natuurlijk uh, uh, al spijtig genoeg dat het college om deze reden is opgestapt. Wat totaal niet noodzakelijk was. Nee, men had, men had kunnen wachten zeg maar, op... Uh op het juridische uh, verhaal had. Ja, toch... Jullie halen steeds het juridisch verhaal Nee, nee maar het is een Ik dispuut. ken het hele juridische verhaal niet, hoor. Wat jullie nu zeggen. Ja, ik heb een heel stuk gelezen over het CDA die dat wil. Maar voor de rest, ik ken het juridisch verhaal niet. En volgens mij is dat ook geen moment opgekomen... bij uh, uh, de, de burgemeester om dit, dit te doen. Dus, uh... Maar is het, is het niet zo dat het dan uiteindelijk toch een juridisch verhaal wordt... Ook is het dan dat niet... omdat het uh, zo is dat de provincie... hier geen toestemming voor heeft gegeven... voor die 50 keer ontsluiting per jaar... maar alleen voor de Grand Prix. En, ja. en, en daar denkt dus de VVD anders over. Ja, maar de VVD... Uh, die denkt over, over meerdere dingen anders... dan uh, andere partijen. En dat is ook helemaal niet erg. Maar... Uh, als de provincie uh, en de gemeente laat uh, zeg maar uh, dit doorgaan uh, die recht rechtszaak van de provincie nou zou ik dat in en in triest vinden uh, juist die provincie die soms uh, wordt dan alle kanten geholpen heeft om die Formule 1 binnen een jaar uh, te realiseren. Ja. Uh, ze hebben bij wijze van spreken vergunningen afgegeven, nog voordat we wij, dat, uh, zeg maar, uh, gezegd, uh, de stukken binnen waren. Ze hebben ons aan alle kanten hebben ze ons ondersteund in dat geheel. En dan gaan we voor uh, zomerweg weg gaan wij een rechtszaak beginnen met de provincie. Nou ja, uh, dat gaat er bij mij gewoon zakelijk niet in. Maar als, als ik dan even kijk naar, naar waarom het ja. gaat... ...dat gaat om de verkeersveiligheid op dat punt. Want je moet natuurlijk het fietspad oversteken als het ware... ...als je komt van de, van de weg af en naar de weg die dus nou uh, zo... Ja. Ja. Nou, op het moment dat dan de gemeente dan zou zeggen... van, nou ...dan gaan we wat daar doen aan die verkeersveiligheid... ...we zetten daar een paar stoplichten neer, ik doe maar wat. En die kun je dan instellen van nou als er een evenement is... ...dan uh, moeten ze op het knopje drukken als je met de fiets door wil. En op het moment dat dat uh, niet zo is... dan is het precies andersom. Dan moet je dan, als je aankomt rijden en uh, je wil dan die weg op en hij is open, want er zit een hek voor. Dan moet je even wachten voordat hij dan op uh, groen springt. Dat had misschien ook een oplossing kunnen zijn. Dat heeft de provincie voorafgaande dat het college besluit genomen niet zo aangegeven. De provincie heeft gewoon gezegd wij geven jullie toestemming om daar de hulpdiensten en de toevoer voor de Grand Prix drie jaar. Daarvoor geven we jullie toestemming. En daarbij hebben ze zelfs nog in de brief gezegd... die brief is trouwens openbaar... de hulpdiensten moeten ook nog kunnen aantonen... dat het ook daadwerkelijk noodzakelijk is. Dus er is helemaal geen sprake van... Uh en uh, voor 50 evenementen. Dus, uh, en wat, wat uh, uh, ook zo'n uh, circuit, uh, je hoort ze nu niet, ze leunen achterover en ze denken van, uh, laat Zandvoort maar lekker dat gevecht met die provincie aangaan. Nou, je ziet het, uh, het volgende conflict met het circuit en de provincie is er ook al. Nee, nou. We moeten, we moeten lekker, lekker doorgaan als we volgend jaar de F1 uh, willen hebben. Ja, en dan, dan komen we nog aan klaar. die recht, recht ja. Dan denk ik bij mezelf van uh, nou, wat een samenwerking gaan we met je het is nog niet klaar, dat mogen duidelijk zijn. Nee, het is zeker niet klaar. Okay. Maar het belangrijkste is... Hè, zeg maar, in gesprek met elkaar. Dit, in gesprek, maar het ja. ook het belangrijkste is... dat dit niet eh, zeg maar, de achilleshiel moet zijn... voor het vormen van een nieuwe coalitie. Nee. Dat kan precies. het nooit, nooit zijn. Oké. Okay. Stap over hè, allemaal. En ga door, uh, door met waarvoor we... Klaar uh, verkozen zijn. Ja, klopt. Uh, Peter, wij moeten afkappen, want onze ja. laatste gasten uh, moeten we gaan verwelkomen. Dankjewel voor je gesprek. Uh, dank. Uh, wij wensen iedereen heel veel wijsheid in uh, wat er gaat komen. En uh, wij wachten. Op. Dat zal nodig zijn. En we Eken blijven graag op de hoogte. Is goed, goed dan dankjewel. Okay, goed, Oké, goed. Goed. goed. Heb jij uh, Arjan ondertussen aan de telefoon... Uh, nee, ik, ik kan hem maar één tegelijk doen. Dus. Oh ja, dat is waar. Ze dus ga nu even uh, eerst een liedje Oké, okay. een liedje... Even de waterboys met Hole uh, hol in the moon afkappen, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. En als het uh, goed is, dan hebben we inmiddels een, uh, de volgende gast aan de telefoon. Arjan de Boer. Ja, Arjan, hallo. Goedemorgen, met Irene. Goedemiddag. Goedemiddag. ook oh, ga ik weer. Ga ik weer. Hallo. Goedemiddag, ja. Nou, fijn dat we je aan de telefoon hebben. En uh, ja, ben je blij uh, ja. dat, je, dat je weer mag? Ja, oh jeetje nou, jeetje ja. Zeker. En het was 2,5 weken geleden eigenlijk voor het eerst weer een normale dag. Weer een beetje normale dag. En ja. ik kwam heel blij thuis. Ja. Ja. ja, absoluut. Ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Ik kon zelf wel een massage gebruiken. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik bedoel, jij bent blij, maar ik denk dat voornamelijk jouw cliënten blij zijn dat jullie weer open zijn. Want uh, ja, dat, uh, de, de, alles wat er anders gebeurt, gebeurt er nu ook. Alleen die konden nergens terecht. Ja, en dan, en, uh, dan, dan uh, weet je, dat, dan weet je jeetje, wat is het waard hè? als je dan uh, zo lang stilstaat. Ja. En om dan gewoon uh, even die bevestiging te krijgen van, oh wat fijn dat, uh, dat het weer kan en dat we weer kunnen. En helaas ook om te zien dat mensen achteruit gaan hè, in die periode. Ja. En, en dat je dan weer mag, dat is uh, ja, heel fijn. Ja, absoluut. Ja. Hebben jullie al uh, mensen aangemeld gekregen die zeg maar, uh, patiënt zijn geweest van het coronavirus? En die ja. dan nu herstellende zijn? Ja. ja, we hebben in de praktijk een hardvaart-long hard, fysiotherapeut die, uh, die heel goed onderlegd is uh, op, op dat gebied dus. Ja. En uh, ook in Hoofddorp werkt uh, waar hij een heel protocol geschreven heeft. En uh, daar is nog wel heel veel uh, ontwikkeling in natuurlijk, omdat het nieuw is. Ja. Maar <coughs> zeg maar, de mensen die echt uh, van de IC afkomen en uh, ja zeg maar herstellender zijn, <coughs> daar, uh, daar die worden <coughs> als ze echt zwaar, uh, sorry, <coughs> zwaar uh, ja zwaar getroffen zijn, dan gaan ze naar de bij ons in de regio. Ja. En dan komen ze later ook in de eerste lijn terecht. En anderen die komen al eerder. En dat is best wel een complexe zorg... omdat mensen van de IC vaak ook echt getraumatiseerd zijn. Ja, precies. En, het is, het is een dubbele, een dubbele ja, uh, taak dubbele. die er is. Ja, dus en en dus mensen dus zeggen maar, nou, is... nou oké... Okay, uh, we hebben het over iemand die uh, een operatie aan zijn voet heeft gehad. Als ik even mijn eigen praktijkgevoel ja. terughaal en uh, ja, we moeten ja. dan weer opstarten. Het is natuurlijk een fysiek uh, beroep hè, wat jullie hebben. Uh, ja. Of Je gaat door je rug heen en dan moet er geknepen en gekneed worden ja, ja, en ja, ja. Uh, dat soort dingen. Hoe werkt ja. dat nu met de nieuwe protocollen? Ja, dus dat is wat je noemt een triage. Ja, dat is dus eigenlijk dat je. Dat doet de huisarts ook. En ik denk uh, de kapper. Iedereen eigenlijk die nu in aanraking komt met mensen. die zegt van je mag alleen komen. als je geen koorts hebt en niet in contact bent geweest. met mensen met uh, corona. En. Uh, dan krijg je de volgende vraag: is. hoor je bij de risicogroep? En dat zijn natuurlijk vooral mensen met longklachten. en andere. Ja, kwetsbare. Uh, uh, dingen. En. Uh, dat, dan is het eigenlijk. Uh, ja, de bedoeling dat je jezelf beschermt en de mensen beschermt. Hè? En dan wordt er gekozen voor werken met een mondkapje. Of niet, want als je eigenlijk een jongere groep hebt... Uh, die, uh, die, ja, die niet in de risicogroep zitten, dan gaat het ook zonder. Ja. Ja, en dan is het eigenlijk bijna weer gewoon wets zou je kunnen zeggen. Ik ben zelf uh, niet heel bang in de zin van dat we nu eigenlijk allemaal vanuit de lockdown komen. Hè? En eigenlijk niet meer in massa, uh, massa ons in de massa aan geven. En we weten eigenlijk dat degenen die nu ja, zeg maar bij ons komen en, en degenen die natuurlijk redelijk, uh, redelijk beschermd zijn. Het ja. wordt natuurlijk wel veel moeilijker uh, als we weer allemaal veel, veel meer uh, in het openbaar vervoer gaan en dat soort zaken. Dan wordt het wel weer moeilijker denk ik. Ja, ja dus dit, Het blijft natuurlijk toch een risico. Uh, je kunt niet uh, bij de voordeur iemand gaan testen en zeggen van nou jij wel, jij niet. Dat, dat is niet. Nee, een, nee, nee, nee. Dat, maar, maar dat is natuurlijk wel de vraag die mensen van tevoren krijgen. Ja, uh, precies. Wat is uw achtergrond? En heb je koorts, heb je dit, heb je dat? Ja. Ja, en, en, en dan worden we wel of niet uitgesloten. En het is ook zo dat mensen niet afbellen met koorts. Hè? Ja. Of met, met, met, met hoesten en zo. En dat moet ook. En, en ook weer therapeuten natuurlijk. Hè? Die kunnen niet gaan werken als dat zo is. Worden de therapeuten preventief uh, getest? Nee. Ja, wat mij een beetje, een beetje opvalt in Nederland... is dat er dus eigenlijk volgens mij veel te weinig getest wordt. Ik werk zelf in Duitsland en voordat ik dan uh, mag beginnen... want ik werk op een boot, dan word ik dus uh, getest op corona. Wordt er een uh, ja, wat slijm uit mijn keel, wordt er in een keel uh, op een stokje gedaan... en het wordt uh, naar het ziekenhuis gestuurd en dan wordt het getest binnen 24 uur. En uh, ben je dan negatief, ja. dan uh, mag je werken. En ben je positief, dan moet je van de boot af. Nou, uh, we hebben nog geen positieve mensen uh, gehad... Beetje raar, het nee. is tijd om te zeggen dat je dan. Ja, maar dat wordt in Nederland volgens mij veel te weinig gedaan. Ja, ik, ik, ik heb dat. Uh, we hebben het tenminste allemaal natuurlijk heel langzaam op gang zien komen dat die capaciteit omhoog ging. Maar uh, ik heb het gevoel dat ze in Duitsland toch sowieso wat verder zijn met een paar dingen. Als je zag hoeveel IC-bedden ze hadden en, en noem maar op, dan uh, waren ze toch ietsje beter voorbereid op, uh, op calamiteiten. Uh, ik, ik weet niet of het nu kan... omdat er meer mensen getest kunnen worden. Uh, ja, want het, het, het, het, het, is, het is zelfs nu zover dat... Uh, wat ze, ze, ze testen al een tijdje op, uh, op corona via slijm in de keel. En ja. nu gaat mijn bedrijf die gaat over dat het doen van bloedtesten. Of jij al antistoffen, antilichamen in je bloed hebt. En dan krijg je dus een... een, een Plusje of zo op je kaart ja, dat je ja. gewoon niet meer op corona getest hoeft te worden, want je bent het al, uh, je bent het al weerstand. Ja, het is, het, ik, ik, weet je, het, het zijn wel oplossingen vind ik voor de maatschappij eigenlijk. We worden vanochtend een discussie over jongeren die eigenlijk natuurlijk minder kwetsbaar zijn, ja. daar natuurlijk veel meer, veel meer voor open zou mogen als voor andere groepen. Ja, ja ik, ik vind dat niet zo gek. En als je met dat test, uh, natuurlijk zie je dat de, dat de samenleving wat vrijer kan worden. Ja, dat is fantastisch eigenlijk. Ja, je krijgt dan wel een tweedeling van mensen... die dan uh, resistent zijn tegen corona. Ja. En die dat niet zijn. En dan ja. heb je ook nog eens de groep... die dan daar wat vatbaarder voor is. En dan wat minder vatbaarder. Ja. Dus ja, ja, je krijgt dan een soort tweedeling... van ja, die mensen mogen weer alles. Ja, en die ja. mensen die kunnen beter niet alles doen. Ja, weet je... De, de, dat kan natuurlijk wel heel de, gevaarlijk de, zijn. Ja, ja het, het, is, het is heel moeilijk... En uh, ik kan me voorstellen dat de overheid natuurlijk zolang ze gewoon uh, niet zeker weten uh, of je het hebt, uh, natuurlijk, uh, de, de, de maatregelen vrij strak houden. Ja. Ja. Nou, we gaan het ja. zien de, ja. de komende weken. Ja, in ieder geval zijn we heel erg blij dat we gewoon weer kunnen beginnen en dat iedereen die zich goed voelt en veilig voelt uh, mag komen. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik ben blij dat dat in ieder geval in ons beroep mogelijk is. En ik heb echt medelijden met uh, de mensen in de horeca. En heel veel beroepen die nu, hè, de festivals, noem het maar op, hè, wat allemaal stilstaat. Ja. Uh, heb jij contact ook met uh, jouw uh, collega's, uh, collega fysiotherapeuten met een praktijk in uh, Zandvoort? Hoe, hoe zij, ja. Uh, ja. Zijn, gaat iedereen weer uh, zeg maar op dezelfde manier beginnen? Ja. Of ja. zijn er wel ja. praktijken die dat wat minder makkelijk kunnen? Nee hoor, dat, dat geldt eigenlijk voor alle praktijken. Hè? Dat je, uh, we zijn natuurlijk wel eerst uh, bijna zes weken helemaal, helemaal we stilgelegen. Ja. En uh, daarin konden we nog met video bellen en, en het, uh, op afstand uh, dingen doen. En uh, ook, ook wel intakes doen, uh, zeg maar, maar dat was wel erg beperkt. Ja. Maar uh, ja, nu uh, mogen we mensen zien. De revalidatie is ook wel doorgegaan. Hè? Mensen die echt net geopereerd waren. En, uh, en zijn jullie bij mensen thuis geweest? Ja, en, en, en mensen thuis uh, ook echt, echt met voorzorgen. Maar aanvankelijk mocht je dat eigenlijk alleen maar doen met volle bescherming. Hè? Met, ja. Misteke, uh, ja, helemaal ingepakt, uh, volledig. En de, Ja, en, en, weet je, en, ja nu, nu is dat weer vrij, dus dat is wel heel fijn. Ja, dat is inderdaad fijn. Ja. Nou ja, goed, weet je, uh, uh, gelukkig kan het weer en mag het weer uh, met uh, bepaalde beperkingen. Uh, maar dat horen ze wel als ze zich bij jullie melden. Men ja, weet mensen jullie te vinden. We krijgen allemaal informatie toegestuurd. En dat is eigenlijk de algemene informatie ja. die we allemaal weten. Die we anderen weten, ja, oké. Okay. Ja. En de mensen moeten zelfs hun, hun, hun paplaken meenemen. of verlaag. Nou, dat is ook niks uh, mis mee uh, natuurlijk. Uh, Ik vind dat, dat sowieso dat, dat veel beter. Die ja, De maatregelen, dat zijn natuurlijk nu noodzakelijke dingen. Ja, Oké. Okay. Goed, Arjan, Nou, we wensen jullie allemaal sterkte daar uh, op de praktijk. En uh, ik, hoop je wel, je niet, ik, nee. ik hoop je niet te zien, want dan gaat het goed <laughs> met mij. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. <laughs> okay, ja, absoluut. Dank okay, je wel. Dank je wel voor je gesprek dankjewel. en een uh, fijn weekend. Goed, wij uh, gaan uh, even één dingetje van de agenda doen. Ja, er is ja, maar één er onderwerp. Er is maar één onderwerp. Dat is uh, Magic Moment Virtueel in het uh, Museum Zandvoort op www.zandvoortsmuseum.nl ja, ik heb uh, dat gisteravond even gedaan. En dan kun je dus uh, virtueel een beetje doorbladeren door het, uh, door het hele museum. Dat is heel leuk gedaan. Ja. Dat is de moeite waard. Knap uh, gedaan, goed. Ja. Dan wil ik nog even iets anders zeggen, want dat hebben we toen straks helemaal niet gedaan. Uh, de techniek deze week uh, was in handen van Cor Draaier. En hij heeft ook ervoor gezorgd dat alle muziek uh, uitgekozen werd. En, en ik dat, heb ook uh, nog mee gepresenteerd. Je hebt ook nog meegepresenteerd. Uh, de redactie deze week was van Gert van Kuik. Dank je wel, Gert, dat je het weer voor elkaar hebt gekregen. Hele leuk lijst hadden we. Ja, echt een goede lijst. Uh, nou, presentatie was, uiteraard, uh, kort draaier. En natuurlijk Irene de Jager. We hebben ons niet eens aangekondigd. Nee, nee. <laughs> nou ja, goed, weet je, het was ook niet zo belangrijk. Ik vond eigenlijk uh, de mensen, de gasten belangrijker dan onszelf. Dus uh, dat is ook verder geen uh, punt. Um, ja, wij uh, gaan iedereen een uh, heel mooi weekend wensen... Uh, ja, we moeten niet even vergeten, de herhaling van dit programma is op maandagmorgen van 10 tot 12. Dus niet van 11 tot 1, maar van 10 tot 12. Ja. En deze keer uh, gaat het als het goed is, goed. Want er is wat verschoven in de tijd en het met andere opnamemomenten en ging het fout de vorige keer. Maar het gaat als het goed is, maandag wel goed. Ja, en bij je kan dus ook via uitzending gemist gaan naar www.zfmzandvoort.nl. En vul datum en tijd in en dan moet uh, de herhaling naar boven komen. Nou, wij gaan uh, sluiten zometeen met Simply Red, klopt dat? Ja, en met Stars. Dat, met uh, Stars. Uh, nogmaals, wij wensen iedereen een heel zonnig weekend. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Tot ziens. Dag.